Astrid de Jong. Een hele goede nacht en welkom bij Nachtzuster van Omroep Max op Radio 1. Het programma dat helemaal wordt samengesteld door jou... Uh, het is namelijk een programma dat draait om vragen en antwoorden. En van tevoren weet ik natuurlijk niet met welke vragen jij rondloopt. Dus bel naar 0800-1121. Alle vragen kun je stellen en er is altijd wel iemand die luistert met verstand van zaken. En die belt dan ook naar 0800-1121. Mailen kan ook, nachtzuster, Apenstaatje, omroepmax.nl. Even twitteren is ook nog een mogelijkheid en dat gaat via Nachtzuster. En dan is er ook nog een chat. Nou zijn er wat werkzaamheden bij verschillende providers vannacht. Dus het is een beetje een verrassing of iemand zich daar meldt. Maar doe vooral een poging via www.omroepmax.nl. En dan even de chat aanklikken. De telefoonlijnen doen het hopelijk wel vannacht 0800 1121. Ze legt de koele handen op mijn volhoofd. En kijk me even onderzoekend aan.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 Ik moet zonder jou beginnen, nachtzuster Ik brand van binnen, nachtzuster Ik iets van de pijn. Op al ben ik zonder al je zorgen. Nachtzuster haal ik de morgen. Nachtzuster Ik iets van de pijn. Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster auw. Op Iets van de pijn, de pijn, pijn. Nachtzuster. Oh, oh, oh. Nachtzuster. Oh, oh, oh. De pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nachtzuster. <tie> <tie> Nachtzuster. <tie> Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster heet het liedje en het is van Doe Maar. Je weet wel dat bandje van Henny Vrienden en Ernst Jans en Jan en Jan. We me dan uh, onthouden van vroeger. Uh, Jan Bokhorst, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. is ook goed. Ja, dit is net hoe je het ziet, hè? Ja, hoor. Ja. Ik had een vraag, Astrid. Ja. Uh, ik heb op diverse pagina's gezien op, de, op internet dat, uh, over verzorging van hengstveulens, maar er staat geen antwoord op op mijn vraag. De verzorging van hengstveulens? Ja, hengstveulens, ja. Ja. En daar staat geen antwoord op die ik zoek. Oké. Okay. En wat uh, willen we graag weten over hengstveulens? Waarom knabbelen hengstvelders de staten van hun moeder af? Oh, doen ze dat? Ja, dat weet ik. Als je dus een, een, een merrie hebt met een hengstvullen, ...dan uh, heeft de merrie uh, in de tijd dat de hengstvelder bij de moeder is... ...een steeds kortere staat. Oh, oh. altijd? Nou, 80 procent wel, ja. Jo. Ja. En hoe weet je dat, Jan... Nou, oh, ik ben een uh, natuurmens, dat weet je misschien wel, maar uh, uh, wat ik dus heb geconstateerd is dat, dat het iedere keer weer gebeurt. Oh. Dus de... de... Maar waarom? Ja. ja. En dat doen dat alleen de hengstveulens, niet. niet de merrieveulens? Nee, alleen de hengstveulens doen dat. Oké. Okay. En het, dat heet ook een uh, merrieveulen, of niet? Ja. Oh, ja, want ik, ik roep me wat, maar dat gokte ik dus goed. Oké, okay, nou ja, er is vast een, uh, een paardenliefhebber die daar een antwoord op kan geven. Ik hoop het, want uh, ik heb diverse pagina's op internet uh, erop nagedacht. Ja, en als het daar niet staat, dan, uh, dan bel je 0800-1121, zo eenvoudig is het. Dan bel ik gewoon naar, uh, naar jou toe. Ja, nou heel goed Jan. 0800-1121, ik ga mijn best doen. Dank je wel. Uh, goedemorgen. Ja, jij ook. Oké, okay, doeg. Doei. Jack, uh, ja, koning, Jack Koning. Dag, dag Astrid. Hallo. Hallo. Zeg ik het heb maar. Uh, ook een, een beetje een vreemde vraag. Oh. Maar, uh, ze hebben, uh, ja, ik hoorde pas weer op de radio dat ze veel problemen hebben met ganzen rond Schiphol. Oh ja, ja. Ja? Ja. En is het nou niet mogelijk om gewoon een soort roostertje voor die motor van het vliegtuig... <laughs> Ja, we zijn vast niet de enige plek op aarde met vogels. Ja, ja, dat, dat, je den, ja dat je in plaats van kippengaas, ganzengaas uh, rond de motor zet. Ja. Dat zou je toch ook denken, ik, nu je het zo zegt, als er met enige regelmaat ganzen een, de motoren van een vliegtuig binnenvliegen. Of hoe zeg moet je, je dat? Ja, moet je dan niet een soort grill maken. Ja. Ja. Dat zouden ze dat zelf nog niet bedacht hebben? Ja, dat denk je dan. Ik stel me nu zo voor... Er, er zit dus nu een vliegtuigontwerper. Ja, die, zit nu, die ligt wakker van die ganzen. Die denkt, oh, tuurlijk. Ganzengaas. Dat ik zelf ja, dat niet hoop ik. Ja. ja, dat hoop ik. Ja, dat hoop ik. Of dat dat voor de turbulentie van die motor... Want die moet koelen natuurlijk. Oh, ja. Die moet zoveel mogelijk lucht uh, krijgen uh, om te koelen. Ja. Misschien is dat een beperking dus... Ja, maar je zat als je, als je een beetje ganzen gaast. Nou, ik denk eigenlijk, bedenk ik nu opeens, dat als die ganzen. Kijk, die ganzen die denken natuurlijk niet: hey, de motor van een Boeing, ik vlieg naar binnen. Nee, die worden er gewoon. Ja, dus op het moment dat je er gaas voor gaat zetten, dan, ik, ik, ik moet een beetje denken aan het effect van als je vroeger zelf friet maakte. Ah, <lacht> oh, nee, ja. ja. Oké. Okay. <lacht> Dan gaat hij er toch door, maar... Dat hij dan in blokjes in de motor uiteindelijk belandt. Maar ja. Ja, en of dat minder schadelijk is dan voor die motor, kan hij dan wel doorvliegen? Ja, want het schijnt dat, dat op één gans, dat een vliegtuig daar nog niet zo heel 1, 2, 3 op sneuvelt. Oh. Dat past bij meerdere ganzen, dat hij zeg maar een beetje dicht <lacht> slipt. Oh, het wordt een beetje een raar verhaal. Je, be je begrijpt dat ik niet zo liefhebber van ganzen ben, hè? Dat is... Ik vind het een beetje een enge beest nee? altijd. Ja, ik weet niet. Oh, nee, dat oh, is wel leuk. Ik, kunnen ze, ik, ik vind het eigenlijk helemaal ook niet typisch om zo... Ik vind het niet van die hoogvliegers, zeg maar. Gansen. Ja, het is ook echt uh, van ons laagland. Ja. En ze schijnen heel ze zijn waaks te van... zijn, hè? Dat je ook een gans in plaats van... Als je op een boerderij woont, dat je een gans in plaats van een hond kunt nemen. Heb ik ja, hem laten vertellen. Maar goed. Nou, ik. Uh, ik uh, even kijken. Gansen... Ik doe gewoon ganzengaas, dan onthoud ik het wel. Vliegtuigmotoren. Ja. En, uh, en ik vind het uh, heel leuk dat je uh, raad wat die rijdt uh, speelt. Ik ben geen, uh, geen truckchauffeur. Oh. Maar je ja, had op een gegeven moment. Uh, ja, dat doe je af en toe raad wat die rijdt. En uh, ja. dat vind ik heel leuk. Nou, dat vind ik wel fijn dat je dat zegt. Zeker omdat je geen vrachtwagenchauffeur bent. Want er zitten natuurlijk heel veel helden op de weg op dit moment. die uh, alles wat wij morgen weer op willen eten nu naar de winkel brengen. Ja. En ik vind het zelf altijd heel interessant en ik vind het zelf ook leuk om te raden wat iemand in de laadwagen of hoe je het ook zegt heeft zitten. Ja, Alleen in de bak heeft zitten. Ik ben soms wel eens bang dat mensen, ja je luistert natuurlijk naar dit programma omdat je heel graag wil weten waarom ze geen ganzengaas voor vliegtuigmotoren zitten En ik vind van ja, daar zit ja. iemand... Nou, daarom blijf ik nou nog even luisteren. Ja, ja. ja dus de, maar goed <lacht> dat jij de, zeg maar de afwisseling waardeert. Dan uh, blijven we dat nog even volhouden. Zeker, heel leuk. Dankjewel. Okay, dankjewel Jacques. Ja, wel, Sjaak. nacht nog. Het wilde. weer. Doeg. John Vermeulen. Hallo. Hallo, goeienacht. Uh, gelukkig nieuwjaar nog. <lacht> <lacht> ik heb die kaartje gehad. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ik dacht heel even... Ik dacht heel even, een paar seconden dacht ik... ga je me nu nog gelukkig nieuwjaar wensen. Het is maart. Maar ja, ik inderdaad... De, uh, uh, vorige week zijn de... Alle laatste kerst- en nieuwjaarskaarten van nachtzuster op de Maar het waren er zoveel. Hoeveel had je er in Gossendor? Ja, ik weet het niet, maar ik heb ze in Hoeveel etappes geschreven. Ja, ik heb het begrijpen. Man. Wat zeg je? Je gaat het, ga het van heel Nederland krijgen dan natuurlijk. Hè. Ja, precies. Ja je, weet, ja, je wil het niet weten. Maar ik vond het wel heel leuk. Ik ga het volgend jaar weer doen. Het is ja, zo leuk om een, een beetje een beeld te krijgen... van, uh, van uh, dat er daadwerkelijk mensen luisteren en ook dan een kerstkaartje sturen. Ik vond het echt heel leuk. Ja, dat ja, doe ik toch. Leuk kaartje trouwens. Ja, ja hè? Ja. Ja, nou, ja, dat weten leuk. alleen de mensen die mij een kaart gestuurd hebben. Dus uh, uh, alsjeblieft, graag gedaan. Jij ook bedankt dan voor jouw kaart. Maar dat had ik ja, al ja, opgeschreven. Ja, ja. En, uh, graag, graag. ja waar belde je over? Uh, in, uh, in, daar zit heel veel kalk in het water... Maar dan we gebruiken wel altijd van die anti gebruikt, dan. Maar waar, waar blijft die kalk dan? Hé? Doe je antikal in je drinkwater? Ja. Nee, nee, met ik Weet je schoonmaken. Oh, oké. Okay. Ik schrik van. Dat er ervan. hard water is hier, dan gooi je anti -collect. Maar waar blijft die kalk dan? Die lost je kan op. Ik ken het niet uit, scheppert. Verdam niet. Lost toch op. Toch? Los het is op. toch hetzelfde... Nou ja, ik denk als je je koekenpan afwast... dan vraag je je toch ook niet af waar blijft de jus... Ja, ja, ja. Ja, dat is ongeveer hetzelfde, denk ding, ja. ik. Maar ik weet... Ding, ja. pff, wat weet ik ervan? 0800-1121. <laughs> waar, waar blijft de kalk? blijft de kalk, ja? Ja, nou ja, er belt vast wel iemand. Ik weet het niet zeker. Dus dan moeten we iemand eventjes bellen die je verstand heeft van kalk. Naar 0800-1121. Dankjewel, John. Okay, Tot bedankt. volgend jaar. Bye. Hoi. Uh, Rinse Bettinga. Eh, uh, bottinga. Ja, ik vind bettinga mooier. Oh, nou, nee, ja, dit nee. bottinga, hoor. Nee, het is kwart over twee, uit. dus het wordt tijd dat jij je gaat. Ja, op zich wel, maar ik heb zo'n nieuwe telefoon en die schijnt niet zo goed te zijn. Oh ja, nou dan zal dat het zijn. Rinse bottinga, wat kan ik voor je doen? Uh, ik heb een vraagje. Uh, ik wou het vragen waar de uitdrukking van uh, ik erg maar blauw vandaan komt. Maar uit, jou, uit jouw fantasie. Want het is: ik erger me groen en geel. Nou ja, dat bedoel ik eigenlijk. Die bedoel ik dus ook. <laughs> maar je ergert je helemaal niet blauw. Nee, je hebt toch eh, die uitdrukking: ik erger me bont en blauw? Nee. nee. Je slaat iemand bont en blauw en dat ergert. Even kijken. Ja, dat ergert je dan groen en geel. Nou ja, klopt. Dat dat, dat, dat, ook dus. Dus, uh, dat, dat is eigenlijk, de, uh, ja, ja want, dat dacht ik eigenlijk om. Uh, Oké, okay, want ja. bont en blauw slaan, dat komt omdat je als je blauwe plekken en bonte plekken krijgt als je iemand slaat. Maar je groen en geel ergeren, weet ik niet. 0800-1121. Ik ga proberen een oplossing te vinden, Rinsen. En, en ik heb nog een klein vraagje. Ja. Uh, nou, je hebt namelijk uh, motorolie en tegenwoordig heb je allemaal synthetische motorolie. Ja. Maar uh, vroeger had je mineralen motorolie. Maar ik bedoel, synthetisch is er eigenlijk ook meer uh, mineraal. Er wordt ook uit aardolie gemaakt, lijkt mij. Even kijken. <coughs> dus synthetisch is eigenlijk mineraal, omdat het ook uit aardolie wordt gemaakt. Weet ik niet. Ja, veel. lijkt mij wel. Ik heb geen flauw idee. Nou ja, ik, uh, ik die denk die dat ik de manier waarop jij de vraag stelt, denk ik dat ik hem kan onthouden. Uh, ja, want vroeger had je dus van die oude auto's en er ging dus gewoon, toen had je nog geen synthetische olie. En er ging dus gewoon normale, ja, wat dikkere olie in en dat was mineralenolie. Maar ja. uh, tegenwoordig in die moderne motoren gaat allemaal synthetische olie in. Van die full synthetisch staat dan op. Uh, maar naar mijn idee wordt gewoon, net zoals plastic, ook uit aardolie gemaakt. En dat is dus ook synthetisch, dus. Dus ik vind het een beetje vreemd, is een beetje, ik snap het niet helemaal. Maar eigenlijk moeten we er dus achter komen wat nu het verschil is tussen synthetische en minerale olie. Ja, klopt. En of ook synthetische olie uit minerale olie gemaakt wordt eigenlijk. Ja, nou ja, 0800-1121. Ik, uh, ik doe mijn best, John. Uh, ik het rinsen, sorry. Ik doe mijn best, Ja. Rinsen. ja. <laughs> het is goed. En goed. Uh, bedankt voor de vraag. Oké, okay, en Goed. jij bedankt voor je leuke programma. Uh, uh, oh, nou ja, ik doe het graag. Ik vind stel elke keer vind ik het weer uh, verwonderlijk, wat er allemaal weer uh, naar boven komt. Ik ook. <laughs> <laughs> Goeiedag, <laughs> doe. Okay. Rudy de vecht, goeienacht. Rudy? Rudy? Hé, hey, Willy. <laughs> Dag Willy. Ja, Z ja, het is dus bijna hetzelfde. Eh, ja, ja, goed, maar het maakt niet uit. Nee, zeg het eens Ik zit dus. even te dromen. Nee, of, nee, ik bedoel, het gaat om uh, burgemeester Bad. Ja. Haren. Ja. ja. Ja. Daar gaat het om. Ja. Goh, ja. Ja, ik zal even kort samen, samenstellen. Waarom moet hij weg? Ja. En er is een korpschef trof en die blijft. Ja. Ja, die moet ook weg. Oh, ze moeten gewoon allemaal weg? Ja, allebei. Ik heb uh, uh, vandaag een, een gesprek met uh, Job Cohen. Oh. En uh, dan zal ik tegen Job zeggen van, Job, doe even goed. Ook korstjef. Trost, moet even weg. Oh, dan moet hij dat regelen? Ja, ik, ik, ik, ik bepaal. Oh, nou dat is, uh, dat is dan heel praktisch. Ja, ja. ja dat scheelt een okay. hoop overleg met verschillende okay. mensen als ja, jij ik, het ik toch heb, bepaalt. Ja, ik heb vandaag even contact, uh, contact gehad met uh, Job. Job was, was even druk bezig. Maar... <laughs> ja. En ik. Nou, ik, uh, well, ik mag even terug bij naar hem toe. Nou. En uh, dat is gewoon ook die chef gewoon even laten verdwijnen. Goed. Heel af dat was de media, de media is schuldig, Daar, ja, simpel gezegd. Nou, dat dus vind ik ook. Ja? Ja. Ik, ja eigenlijk, eigenlijk heb ik het ja, gedaan. Oké, ja, dan, dan, ja. Dan, dan... Eigenlijk even. moet ik ook aftreden. Uh, nee, ja. Ja. Nou, als als dat, toch als iedereen moet, moet aftreden? Nou, ja. Dan, als dit uh, deel uh, van, ja, je bent een onderdeel van de media, Klaar? Ja, ja. Je bent ook schuldig daaraan. Ja. Goed. Het gaat niet om uh, dat je gewoon aftreden moet. Maar ik bedoel, media is zo gevaarlijk, in principe. Goed. Nou, Willy, ik, ga even, ik ben even heel druk met gevaarlijk zijn. Nou, het is niet gevaarlijk, maar ik bedoel, uh, ja. je moet gewoon even uh, uitkijken wat je zegt, wat je doet. Oh. Ja, dat wordt lastig. Nee, het is niet lastig. Ik bedoel. Uh, neem nee, de consequenties. Oh ja. Nou, nu hang ik op, goed? Nee. Oh. Nee. Oh. Je kunt wel ophangen, dat is gewoon heel simpel. Ja. Dat is gewoon... Uh, kijk, dat, dat, goed, dat zijn van die goed, goedkopere manieren van... Uh, ik ga even op, uh, ophangen en uh, dan is het over. Ja. Ja. Kom op. Ja, we moeten bezuinigen. Ja, erg, ja. Goed. Nou, uh, dankjewel. Dag. Oh. Uh, Frans en Broeder, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik heb een vraagje. Nou, vertel het uh, maar. Ik heb een aantal hartinfarcten gehad. En oh. bij één van die hartinfarcten hebben ze twee stents gezet. En ja. nou is die ene stent beschreven als zijnde passief. En de andere stent staat beschreven als uh, actief. Oh. Wie weet mij het verschil te vertellen? Want daardoor krijg ik steeds twee verschillende bloedverdunners. En dat geeft me iedere keer bij ieder doktersbezoek of tandartsbezoek een geduvel, want het ene is zijn tegen het andere te werken. Oh. Wat is het verschil tussen een passieve stent en een actieve stent? Maar kan de dokter dat niet gewoon even uitleggen? Ik, nou ja, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, die hartinfarctie heb ik in Frankrijk gehad. Ja, oh ja, nee, in het en, Frans is het natuurlijk helemaal... En, uh... zoals, nou, ze zullen het me ongetwijfeld verteld hebben, ja. maar ik kom er niet uit. Nee. Nou ja. Ook wat ik op, op, op, op gegoogeld heb, ik kom er niet uit. Kijk, nou kan en... kan dat nou eens in gewone Nederlandse blokletters vertellen? Ja, even in blokletters bellen naar 0800-1121. Ja, en uh, en, en dan, uh, dan, dan in het Nederlands, dus niet in het Frans, voor Frans nee. den Broeder. Nee, maar Frans is Oui. Oké, okay. dankjewel voor dankjewel je vraag. Oké, okay. dag, bonne nuit. Ja. 0800-1121 dus.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 I have so much to learn Good Heart, Vogel Sharky. En ik heb nog steeds de LP. Ja, ik moet er altijd weer aan denken als ik het liedje hoor. Want ik heb de LP gestolen van mijn uh, grote broer, Paul. En uh, nooit meer teruggegeven. Maar in, dat neemt wel met zich mee dat ik hem kan draaien... hier bij de NPO op Radio 1. In het programma Nachtzuster van Omroep Max. Puh, mondvol. Hey Paul, goedenacht. Ja, goedenavond. Dat is een andere Paul dan mijn broer Paul. Voor de duidelijkheid. Ja. Ja. Ik, ik heb wel vaker een uh, telefoon gehad. ja. Ja, ik had eigenlijk even, misschien dat iemand het weet, oh. op deze aarde leven voornamelijk spinnen. Hè? Dat zijn hmm. waarschijnlijk de oudste dieren ter, ter wereld. Oh. Waar is de, waar, wat, is, wat is de reden daarvoor waarom die beesten op de, op de aarde zijn? Om muggen om, te iemand? vangen? Om muggen te vangen? Ja. Is dat, is dat echt een van de redenen door, uh, om, om muggen voor, voor kleine insecten? Nee, ik weet het niet. Maar dit, ik bedoel, wat? mensen zeggen als ik tegen. Als ik zeg dat ik spinnen zoeken zijn Hele nuttige diertjes. Vangen muggen. Ja, ik, ik, ik ben ook niet zo'n spinnenfanaat. En vooral als je zegt, in, in, als je een schuur hebt of een garage, dan vormt oh. zich dan hele nestelig zich met de, van die hooiwagens, dat oh, soort dingen. Oh, oh, oh. Ja, ik ben er ook niet zo'n fanaat Maar is, is er echt is er iemand dat weet van waarom deze beesten op aarde zijn? Weet je wat ik van de week hoorde? Nou? Nou sowieso voor alle mensen die nu lekker in bed liggen had ik al een tijdje geleden heb ik het fabeltje gehoord. Ik weet niet of dat maar ik vind dat het altijd heel eng om over na te denken. Dat spinnen dat de gemiddelde mens per jaar één of twee spinnen doorslikt tijdens het slapen. Oh. Wat mij heel stug lijkt. Maar nu hoorde ik uh, van de week, ik weet niet meer waar... maar in een televisieprogramma zei iemand even zo tussen neus en liepen door... je bent nooit verder dan twee meter van een spin verwijderd. Oké. Okay. Dus, uh, in de slaapkamer zit het waarschijnlijk vol van die dingen. Ja, maar ook hier de studio. Er zit dus uh, tussen hier en twee meter zit dus ergens. Ik ja. weet niet precies waar. We daar verbaasden daar waarom, waarom die beesten ooit zijn ontstaan. Waarom zijn ze aan. uitgevonden? Dat zou wel ja. fijn zijn als we ja, dat weten. Ja. ja. Ik zeg 0801121. Ik, e ik, ik ben ook geen spinnenfanaat. Nee, maar dat uh, zei je net al. <laughs> dus, uh, <laughs> maar dank je wel. Ja, graag gedaan. <laughs> 0801121. Ik doe mijn best, Paul. Vriend, Doeg. William Rensma. Hoi, Goedemorgen. Hallo. Hi. Hey, ik heb een vraag en ik heb een antwoord. Oh, dan doen we eerst het antwoord. Doe maar eerst het antwoord, oké. Okay. Okay. Um, ik heb een antwoord op het kalkverhaal. Nou, ga je gang. Nou, um, ik weet niet of je vroeger uh, met kwik hebt gespeeld, als kind. Uh, nee, dat mocht niet. Uh, nee, ik, ik ook niet. Nee. Maar je weet wel wat uh, kwik is. Ja, kwik dat zit in een thermometer en het is een metaal, een vloeibaar metaal. En als het, als je, het is heel zwaar. En als het uit de ja? thermometer komt, ik weet niet waarom ik dat nou weet. Worden het balletjes? Ja, dan worden het balletjes, ja. Ja. Het is een, een katalysator. En dat oh. is precies hetzelfde als wat in die uh, anti -kal, anti kalk, anticalk tabletten zit. En dat uh, neutraliseert de, de, de, de, de, de deeltjes van de kalk uh, tot, tot niets. Maar zit een kwikje we... in de anti-kalk? Nee, nee, nee, nee. nee. Oh. Ik probeer het te baseren op uh, ik weet niet, je hebt uh, vast wel een uh, gouden ring of een gouden armand zo. Nou nee. nee. Ik denk dat nou, jij het, het goud, beroep he? van uh, radiopresentator overschat. Ja. <laughs> ja. Als je goud hebt en je doopt dat in kwik, ja. dan blijft er niks anders over dan het restmetaal. En dat is vaak nikkel. Oh. Het is niet aan te raden om het te doen. maar. Nee, het is dus een beetje zonde van je goud eigenlijk. Ja, precies. Maar ja. als je dus een gouden ring in doopt, of in uh, kwik doopt, uh, dan blijft er dus niks anders over dan uh, nikkel. Het is dus een katalysator. Oh, en antikal is een kalkkatalysator. Juist, katalysator van de kalk. Ja, precies. Dus er blijft gewoon niks anders over dan het restproduct. Ja, en dat is natuurlijk vaak gewoon... Ik weet ook niet wat er in het antikal zit of antikal. Dat weet ik ook niet, maar het katalyseert de kalk. In ieder geval komt het los van je kraan en spoelt het door het putje. Ja, precies. Ja, we er is dus gewoon niks van over. Nou, en wat was je vraag? Nou, mijn vraag is dus, uh, ik heb al diverse malen geprobeerd om te vinden... Wat, uh, uh, ja, wat de beste manier is om het noorden te vinden via de noordelijke sterrenhemel. Oh. En ja, ik heb ook op internet zitten neuzen uiteraard. Maar uh, daar staat dus dat je het speelpannetje, die, ja. uh, het, het handvat zeg maar, die laatste twee sterren aan het handvat... Die schijnen dus naar uh, de Polster te wijzen. Ja. En de Polster staat aan het noorden. Ja. Maar ik heb dat dus gewoon op heel uh, veel websites zitten lezen. Maar ik heb het nooit kunnen ontdekken hoe dat nou precies in elkaar zit. Hoe dat dat stelpannetje draait. En elke keer schijnt de, de, de Polster. Die zit bij mij in een andere richting. Het varieert. Ja, dat is heel vervelend natuurlijk. Dat het noorden bij jou uh, van links naar rechts gaat. Ja, dat, gaat, dat schuift over de hele sterrenhemel heen en ik weet niet waar het noorden is. Maar, maar verplaatst, verplaatst het steelpannetje zich? Ja, het steelpannetje, ja, dat staat de, dat steelpannetje op... verplaatst zich als het goed is, hè, van links naar rechts. Ik weet, ik, ik weet natuurlijk waar het noorden is, eh, kompas. Het verplaatst zich als het goed is van het noorden richting het oosten en dan naar het westen. Oh. Maar als ik geen kompas heb, hoe, hoe kan ik dat dan vinden? Ja. Dus de, je zoekt het noorden? Ja, ik zoek het noorden, nee, maar ik ja, wil gewoon het, ja. een duidelijke uitleg hebben over... Uh, hoe kan ik de pols vinden zonder een kompas? Ja, dat is een, uh, uh, dat is een goede vraag. 0800-1121, dat moet op te lossen zijn. Dat denk ik ook wel. Oké, Dankjewel William. Ja, slaap lekker voor straat. Uh, hetzelfde. Dag. Dankjewel. je Timmermans. Ja, present. <laughs> Goedenavond. Een hele goede nacht. Zeg Hi. het eens, Ron. Wat een interessante programma. Ja, hè? nu al. Ja, ik Ja, ik vind het uh, hartstikke leuk. Maar ik hoor ook het verhaal over die meneer van de ganzen en het ganzengaas uh, voor motoren van ja. voertuigen. Ja. Nou heb ik daar niet heel veel verstand van, maar ik ben een uh, frequent flight simulator speler, dus ben ja. een halve piloot. Oh. En ik kom uit de techniek. Ja. Ik denk... ...dat als je gaas of andere obstructies voor de inlaat van de motor plaatst... ...dat je een heel luchtinlaatbel verandert en een heleboel andere technische aspecten verandert... ...waar die vliegtuigbouwers niet blij mee zijn. Oh, maar een stukje gaas voor de motor, dat is toch niet zo ingrijpend? Nee, dat is bij die grote jongens niet voor toepassing, want er oh. gebeuren hele rare dingen. Maar daar zijn vast mensen bij... Die daar heel verkundig in zijn en dat nog beter kunnen uitleggen. Oh, ja. Maar het bracht mij eigenlijk meer op het punt van die ganzen. En ja. wat er gevaren bleven voor de vliegvaart. En wat ze er allemaal mee doen, vergassen en naar de destructie drijven. Ik denk, een gans is een prachtig mooi product. Oh. Waarom vangen we die beesten niet bij een klein beetje humaan. en brengen die bij ons lekker naar de restaurant of in de supermarkten? Ja, of in de lasagne. Uh, nou, een, een, een, een gans is lekker hoor. Ja. ja hè? Dat lijkt mij ook. Ja, het is zo. En het is een hartstikke mooie grote vogel die je goed in de, in de banken hebt. Maar dat uh, voerde voort een beetje die gedachte. Maar zomaar wat gaas of protectie voor een uh, turbine inlaat van een groot verkeersvliegtuig, dat is geen goede optie. Oh, dat is te simpel dat is gedacht. Okay. Waarom? Maar dat, het is niet echt goed. Dat okay. gaat niet goed komen. Zeg maar, Ron, als je dan uh, altijd, of altijd regelmatig... in zo'n flight simulator te vinden bent, eh, lokt dan nooit een echt vliegtuig? Sorry? Wil je niet liever in een vliegtuig vliegen dan in een flight simulator? Ja, natuurlijk wil ik dat. Maar? Dat is een heel groot kostenplaatje. Oh, nou, ja. uh, als ik een prijs in zou ik uh, uh, mijn luchtbezet willen halen, mijn vliegbezet willen nou, halen. Ja. Ja. Maar dat is niet te betalen voor een... Uh, Nee, maar dat zou ik zeker heel graag willen. Maar flight simulator, dat is uh, buiten om merken te noemen, maar dat is zo'n mooie hobby. Mensen betiept het als een spel, maar het is nou, zo mooi. En daar komen zoveel technische aspecten naar voor die ik gewoon nog niet snap, omdat het een heel hoog uh, nou, soort wetenschap is, het niet maar een heel hoge vorm van techniek is. En vandaar kun je niet zomaar zeggen van voor een uh, inlaat van een motor van een uh, straalvliegtuig, uh, turbinevliegtuig. Om daar gaas neer te vangen. Een bij hele kleine, bij helikopters zou het wel kunnen. En ze kunnen andere filters doen als we bijvoorbeeld in woestijngebieden moeten vliegen. Maar echt de commerciële jongens die echt grote motoren hebben met heel veel stuwkracht. Dat is alles gebaseerd op de luchtinlaat. En die luchtinlaat is niet bedoeld voor de koeling. Maar dan wordt het een heel technisch verhaal. Oh, ja. Want zo'n turbine, de werking van een turbine, die werkt op uh, luchtdruk en luchtdrukvermeerdering, en uitlaat. Oh. En als je dat systeem verstoort, dan doet hij het niet goed meer. En oh ja, Dat lijkt me helemaal uh, niet, uh, niet nee, aan te die raden bij vliegtuigen. Je moet heel veel lucht naar binnen hebben. Daar hebben we ja. uh, bepaalde normen voor te drukken. En uh, dat, dat moet je binnen hebben. Dan komt hij in de eerste compressie. En dan wordt hij nog hoger opgedrukt. Dan gaat hij naar een verbrandingskamer. Dan wordt het nog heter en expandeert. En dan sturen ze het naar buiten. En dat is die stuwkracht. En als je daar ergens in dat systeem, en vooral in het begin, kipgaas of ganzengaas neerhangt. ja, dat, dat kan niet. Ja, dan verstoor je je uh, lucht, lucht uh, doorvoeren. Ja, dan, dan komt dat niet goed. En je zou nog kunnen denken, maar dan gaat het nog veel verder waar ik geen uh, ja, kennis van heb genoeg. maar je krijgt dan ook uh, meerdere kansen op vorm van de ijsvorming. Oh! Nou, als er iets is waar die mensen boven de lucht van mij kunnen hebben, is dat je voor je lucht in laat. Dus liever een gans dan ijs? Nou, liever beide niet. Nee, ja. Dat is, uh... nou. Die ganzen die moet je proberen, denk ik, maar wie ben ik, om die te proberen bij gevaarlijke hersenen, dus uh, gebieden, gevaarlijke gebieden, zoals bijvoorbeeld Schiphol, wat vrij actueel is. Die beesten, die, ja, die leven eraan gevaar op. Wat doe je ermee? Ga je er heel asociaal sociaal mee om en je vergast die beesten. En je doet er niks mee of vang je ze weg en je brengt ze naar het... Voedsel kijken dat iedereen lekker een stukje gans kan eten. Ja. Volgens mij ligt daar een oplossing. Ja, dat is, en... uh, we moeten ze gewoon met z'n allen opeten. Dus kijken of daar nog iemand over belt. 0800 1121. Dankjewel, Ron. Geen dank, en ik uh, succes met een succesliefde programma. Hartstikke leuk. Dankjewel doeg. Hoi. Hoi. Jasmin. Ja, goedenavond, Astrid. Hallo. Hallo. Ik heb een vraag over dat, uh, ik hoor gisteren dat de pauze moet moeten bij... De tranenkamer. Wat, wat houdt het in, die tranenkamer? Gaat de huilen in of zoiets? Ja, zo klinkt het wel, hè? Weet je een beetje een rare naam? Wat, wat is de bedoeling van? De tranenkamer? Ja. Ja, nou ja dat uh, laat ik oproepen, want er is ongetwijfeld iemand die dat mooi uit kan leggen. 0800-1121. Um, ja, dat is, dat is een goede vraag, Jasmin. Oké, okay, bedankt in ieder geval. Ja, jij bedankt voor je vraag. Ja. Dag, Dag. Ellen? Dag Astrid. Hallo, goeienacht. Ik, ik moest een beetje lachen om, ja, excuus. Uh, die masker die over haar en die vond die man wel grappig. Dan, maar daar ging ik over nadenken en ik was er al mee bezig geweest. Van, iedere keer zie je in de maatschappij gebeuren dat er uh, altijd een uh, kop of een jut wordt gevallen. Nou, ja, dat is de beter. discussie afgelopen week ook heel erg. Ja, geweest, jo, he? dat is echt. Maar dan denk ik, waar men aan voorbij gaat is oorzaak en gevolg. Hè. Dan denk ik, al die, die grote groepen jonge mensen. Die daar dus stoont, drank, weet ik veel wat op hebben. Mm -hmm. Men kijkt helemaal niet waarom verandert die jeugd zo in mentaliteit en waar komt die agressie vandaan? En mijn vraag is eigenlijk van is dat een combinatie van drank en drugs? Is dat een combinatie van waarom wordt daar niet meer uh, op dat gebied gescoord? Waarom wordt daar niet meer aan gedaan? En zijn we het heel gewoon gaan vinden? Ja, mm -hmm. jongens zijn, uh, jonge mensen zijn agressief. Maar als je het goed bekijkt is gelijk is haast een aap, zoals ze in dingen klimmen. Wat zeg je? Gelijk is? Lij Stel apen, dus oh, ik, als sorry. ik er wat yeah. van kleren yeah. uit, uh, zitten zo dicht op die uh, angstzone. Waar komt die angst vandaan? Want in de jaren zestig, in de hippie tijd, gebruikte men ook pillen en drugs en weet ik veel wat en ze yeah. uitgingen. Yeah. Dan stapten wel over de kiwi men. Ja. Dan waren ze heel melig en zacht en weet ik veel wat. Maar die moorden die gebeurden, al die enge dingen die gebeurden, uh, veel meer verkrachtingen, het slaan en mishandelen en messteken. En de angst uh, die mensen krijgen, jonge mensen door daar hoor je het niet over. Want als je die mensen goed bekijkt, zijn ze gewoon hysterisch bang. Dat is geen blijdschap meer, dat slaat om in angst en agressie. Maar, uh, Ellen, de, de, de, ik denk aan uh, krakersrellen, ik denk aan... Nou ja, echt, weet je, de, de, het is... Ja, maar dan had je een reden voor verzet. Het was een reden, dan was het een ma soort maatschappelijke eenheid, een groepering... Ja. Ja. die dan echt bonjes zocht. En die zullen er altijd zijn. Ja. Maar hoeveel jonge mensen steken en slaan en schoppen en grote bekken... en uh, dat zit niet alleen in de opvoeding, dat zit gewoon... Kijk, het is gemakkelijk om te zeggen van... Want het komt ergens weg en die oorzaken hoor je ze nauwelijks over. Mm. Het is zo normaal geworden om uh, zware rotser te gebruiken. En eigenlijk lopen daar gewoon een stel patiënten met, met rotser in hun dolder die raar gaan doen. Want de volgende yeah. dag gaan ze weer naar school en zijn het hele leuke lieve jongens. Ja, yeah. ja. Yeah. En mijn vraag is wat veroorzaakt dat? Misschien mm. is er nog iemand wakker die daar een... Uh, criminoloog of zo, weet ik veel wat. Ja, die daar er iets denken. zinnigs over kan zeggen. Het nou ja, ja, is ja. natuurlijk het eng worden. Ik zeg, nou, ik, ik, ik, denk, ik hoop Ellen dat het een beetje meevalt, maar dat het ook te maken heeft met de talloze manieren waarop. Kijk, vroeger, vroeger, maar het is nog niet eens zo lang geleden. dat als er iets gebeurde, dan kwam het niet via 28 foto's, 975 filmpjes en 1200 Facebook-updates nee, tot je. Als je de moorden, de zelfmoorden, de familiemoorden, alles bekijkt, dat hangt altijd samen vaak met achtergronden van bank- of drugsgebruik of combinaties ervan. En het is gewoon. Kijk, je kunt dan zeggen, de politie moet weg, de burgemeester moet weg. Maar je moet gewoon kijken, waarom willen die jongens? Het is, het is niet gewoon rol. Uh, het is geen feestvieren en het is geen relschoppen meer. Het is een complete hysterie. Het is, nou ja, het heeft wel iets met, uh, met uh, een hang naar uh, geweld of in ieder geval naar dingen die niet mogen. Naar angst, want als ik heb angst in die ziet. Maar ik heb ja. beelden gezien van jongens die met een buxusboompje... of een, een, een postcode loterij fiets aan het gooien waren. Dat was niet eens meer agressie. Nee. nee. Dat was een beetje. Een, um... Ik weet ja. niet wat ze doen meer. Ja, nee, ah. ja ik kan het ook en, niet beschrijven. Maar goed, als, nee, als, ik als begrijp je druk vragen, druk, Ellen. Gebruikt, ik hoop dat iemand. de jaren, uh... 60, het, het, het, het, het, jaren 65, 70. Maar het is drugsgebruikers. Uh, Kijk, en, en als je vroeger, als je die protesten had, hè, uh, ook studenten zo, dan had het een reden. Ja. ze gaan naar een feestje. Nou, ja, nee, nee. een project, project X-feest is natuurlijk iets anders dan een feestje. Ja, nou, maar waarom? Nou, maar die grote groepen, dat is, dat is gewoon niet normaal. Dat is gewoon niet normaal. En dan kun je wel zeggen, dat kun je tegen organiseren. Maar eh, ook, ook verder doodsteken. Als mensen kunnen niet meer gewoon uitgaan, die maken elkaar allemaal af. Nou, tot, zo erg is het ook weer niet, hoor. Nou, moet je alles eens veranderen? Samen door heel Nederland. Ja, maar dan richt je je. Ik bedoel, natuurlijk, er gebeuren vreemde dingen en mensen doen ook Dat vreemde is, dingen. Maar, ja. maar je, kunt, je, je kunt je richten op de excessen, je kunt je richten op alles wat wel goed gaat. Toch? Ja, maar de excessen zijn groter als dingen die goed gaan, onderhand als je, als je goed oplet. Ja. Op, op het ogenblik in de grote steden ziet mensen. Het is een en al agressie. Ja, ik vraag me af hoe dat in cijfers is. Of dat, hoe het, wat het verschil is tussen onze perceptie en de echte cijfers. Yeah. Maar als yeah. iemand erover wil bellen, 0800 1121. Dankjewel Ellen. Ja, fijne nacht nog. Het Hetzelfde. Dag. Dank je. Dag. Dag. Kees van Gunsven. Kees. Hmm. Hallo iemand. Niemand meer. Dat schiet weer lekker op. 0800-1121. Bibi? Ook niet. Uh, ja? Ja, hallo Bibi. Oké. Okay. Hallo. <laughs> ik moet een beetje ik ben over die tranenkamer. Ja, zeg het maar Bibi. Is, als de post net gehoord heeft dat hij tot post benoemd is... Ja, dat betekent dat hij niet meer terug naar huis kan... en dat hij er ook nooit meer naar, uh, naar huis kan. Uh. Dus om de, en hij krijgt een enorme verantwoording. Dus om dat te verwerken, wordt hij dan naar die, gaat hij dan naar die tranenkamer met weet ik veel wie. Nou, en daar schijnt dan gehuild te worden af en toe. Ja, dat is, uh, dat is een beetje, beetje logisch natuurlijk. Maar de, maar ja, dat, daar is is de hele kamer is daar dan naar genoemd. Ja, daar is het naar genoemd. Ja, nou en, en Bibi? Ja? Heb je gewoon goed opgelet dat je dat weet? Eh... Uh... Goed opgelet, hoe bedoel je? Nou ja, de, de afgelopen week is natuurlijk van alles over de pauze uitgebreid uh, besproken in allerlei programma's. Ja, dat klopt. En, en... uit de krant. Ah, kijk, ja, goed opgelet ook in de krant. Ja. Okay. Nou, da uh, dankjewel, Bibi. Oké, okay, Ook had nog een antwoord van een vraag vorige keer, maar toen bleek mijn telefoon stuk. Dus toen kreeg ik iedere keer uh, kom ik in de uitzending en het deed mijn telefoon. En... Dan was je weer weg, al was jij dat. Ja, ja, ja, ja, maar we gaan ik, niet... We, de ik de wil de... heel graag iedere week met een schone lei beginnen. Want anders, als we alle vragen van de afgelopen jaren weer tevoorschijn moeten halen... dan kan ik er geen systeem meer in aanbrengen. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Maar ik dank je toch, Bibi. Dag. Tot de volgende keer. Tot. Dag. Over tranenkamer gesproken. Tears Run Wings, is dit. Van Mark Almen. On heavenly rain You fell into my life Unforgettable smile Tears run rings around my heart. Mark Almond was dat. Patrick, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kan ik voor je doen? Ik had even een vraagje over een uitdrukking ah. van uh, Spuit 11, waar dat vandaan komt. Oeh, dat is een goeie. Wat ze zeggen, ja, je die, die kan hem voor meerdere doellijnen gebruiken. Spuit 11 geeft gas, Spuit 11 geeft modder. Dan heb je Spuit 11 weer. Spuit 11 geeft modder, die kende ik nog niet. Ja, dat wordt bij ons nog wel eens gebruikt. Alleen ik weet, eh, begon niet wat ze dan al mee bedoelen. Oh! Ja. Althans, wat die uitdrukking vandaan komt. Oh, oké. Okay. Want zeggen mensen vaak tegen jou: daar heb je spuit 11 weer? Nee, nee, nee, dat niet. Maar eh, ik, ik gebruik het zelf nog wel eens. Ik weet alleen niet eh, de betekenis ervan. Dus. <laughs> Ja, maar als je het niet regelmatig hoort... Nee, oké. Okay. Nou, uh, ja, gelukkig zijn er altijd mensen met etymologische woordenboeken... en uh, uh, het grote boek der spreekwoorden en gezegden bij de hand. En uh, uh, dan, als ik dat zeg, dan denkt iedereen met zo'n boek... oh, nou, dan hoef ik niet te bellen. Maar de, doe dat maar wel. 0800 1121. Ik ga ja. het best doen, Patrick. Dat zal best gebeuren. Ik had misschien een antwoord op die olie vandaag. Ja. Want over minerale olie en synthetische olie... Ja. Ik weet niet of ik het juist heb, maar oh. het is ook gewoon aardolie, eh, als andere aardolie gemaakt. Alleen synthetische olie, daar worden chemische toevoegingen aan uh, toegebracht. Ja, dat klinkt heel maar, logisch, hè, als je zegt synthetisch. Ja, maar dat is volgens mij puur om uh, de houdbaarheid en, uh, en de levensduur van die olie te verlengen. En uh, door die motoren beter te smeren. Oh. Denk ik hoor. Nou ja, ik, ik neem ook aan dat ze niet dingen toevoegen om de motoren in slechtere staat te brengen. Nou, ja, maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat je natuurlijk langer meegond... zodat je minder uh, intervallen hebt voor je grote beurt natuurlijk. Oh ja. Ook kosten besparend, denk ik. Ah, daar zit wat in. Um, 0800-1121, er kunnen daar nog eventjes uh, toevoegingen op komen als het nodig is. Weet je wat grappig is, Patrick? Nee. Jouw vraag is de elfde ja. vraag van deze uitzending. Nou, dat is, dat, dat is een goede timing. Dat is leuk, hè? Spuit elf op vraag elf. <laughs> nou, dankjewel, Patrick. Oké, okay, graag gedaan. Doeg, Hoi, Kirsten Gunsen. Goedenavond Astrid. Hallo. Goedenacht. Dag. Jij heet vast niet echt Kirsten. Kees. Kees. Dat is bijna hetzelfde. Dat is bijna hetzelfde. Ik is ook weer mijn k, ja. Ja, precies. Nou, Kees, zeg het eens. Uh, Astrid, uh, ik heb een broer. Die heeft, een bedrijf, die heeft een bedrijf in um, Frankrijk. Ja. Die zit vijf dagen in de week hij in Frankrijk. Ja. Alleen het weekend komt hij thuis. Ja. Maar nou moet hij van begin af aan um, een auto, zijn auto met een Frans kenteken. Hij moet daar belasting betalen. Over zijn auto, wegenbelasting en zo. Ja. En dan zie ik hier in Nederland allemaal Polen rijden en weet ik veel wat. Ja. Die houden gewoon haar eigen kenteken. Ja. En die hoeven dan geen wegenbelasting te betalen. Maar zou ik wel eens graag willen weten hoe dat precies zit. Of in Frankrijk andere regels zijn. Ik dacht, we zijn in Europa. Kun je je vraag ah. even kort samenvatten? Want ik kan er geen touw aan vastknopen, Kees. Nou, als het luister hier. Ja. Mijn, een broer van mij, die heeft een bedrijf ja. in Frankrijk. Ja, vijf dagen in de week woont hij in Frankrijk. Frankrijk. En die, die moest een Frans de, kenteken. Die Frans kenteken. Die moet daar belasting betalen. Die komt ja. alleen het weekend naar huis. Maar die moet met de meer dagen in Frankrijk zit. Als in Nederland, ja. moet, moet hij daar belasting betalen over zijn auto, wegbelasting ja. en zo. Ja. Nou zie ik hier de Polen rijden. Die ja. hebben gewoon hun eigen kenteken en die zitten wel langer als vijf dagen. Oh! Als vijf dagen hier. Ja. Dus ik zou zeggen, die moeten ook maar Nederlands kenteken rijden. zou ja, ik zeggen we, dan. Ja. Ja? En je vraag en, ja. is nu, waarom hoeft dat niet? Ja, waarom hoeft dat niet? Waarom moet. In Frankrijk moeten ze wel een Frans kenteken. En hier in Nederland kunnen ze gewoon met Pols kenteken blijven rijden. Maar? Dat verschil. Dat, dat ik, ik dacht, we zijn één Europa. Ja. Overal dezelfde regels, dacht ik maar. Ja. Dus uh, je ziet heel veel Polen rijden en je vraagt zich af... hoe kunnen die een Pols kenteken houden... terwijl ze uh, toch uh, hier werken? blijkbaar met grote regelmaat in Nederland zijn. 0800-1121. Ik doe mijn best, Kees. Oké, okay, Astrid, ik wacht af. Fijne dag nog. dag. Dag. dag. Hé, hey, Frans den Broeder, daar was je weer. Ja. Hallo. Want die meneer die net aan de telefoon was, die had het over auto's in Frankrijk. Nou, ik heb dus net tien jaar in Frankrijk gewoond. Oh. Ja. En helaas door ziektes en een heleboel ellende. Is Vandaar dat je steeds in die Franse ziekenhuizen belandde, ja. Ik heb er in afgelopen vier jaar tijd elf keer ingelegen. Ja. Dus daar heb ik ervaring mee. Ja, met Franse ziekenhuizen. Aan, als je ziek wordt, ga gauw naar Nederland. Oké, okay, dat, dat zijn goede adviezen. Ja, maar is, daar belde je niet over. Is, nee, dat is voor mij aan. Maar die meneer die dus uh, in Frankrijk werkt en ja. daar een auto heeft... Ja. die betaalt in Frankrijk überhaupt geen wegenbelasting. Want wegenbelasting bestaat überhaupt niet in Frankrijk. Oh, heerlijk. Dat is ten eerste. Ja. En, en ten tweede is het afhankelijk daar die het ja. van waar die is ingeschreven als woonachtig. Oh, een voorbeeld, van me, een voorbeeld te geven, een vriend van me, die heeft een huis in Amsterdam, ja. maar woont ook in Midden-Frankrijk. Oh. En toen heeft hij zich opgegeven dat hij in Amsterdam blijft wonen, maar ja. heeft zich ook opgegeven in mont daar woont hij dan. Ja. Het, is, uh, het is een schrijver, Alexander van der Meer. Oh. En die heeft daar zijn auto ook netjes ingeschreven. En Hij rijdt keurig met zijn Mercedes, met de Frans kenteken, zonder wegenbelasting... En de Franse verzekeringen zijn veel goedkoper, meer dan de helft goedkoper... dan de Nederlandse verzekeringen. Ah, maar uh, zou dat dan ook zo zijn met de Poolse? Nou, van Polen weet ik het dus niet. Nee. nee dat kan maar van ook. Frankrijk weet ik het heel erg goed. Kijk. Ja, dat en een is auto importeren, je Nederlandse auto importeren... dat kost vrijwel niks, want Kijk. Een, Mer een Mercedes importeren naar Frankrijk... Oh. Kost, kost 215 euro. Oh, dat klinkt goed. Dat is erg goedkoop. Dat scheelt in de wegenbelasting. De Franse staat die, die beschermt zijn burger ontzettend goed wat dat er gaat. Nou, uh, ja, maar dan moet je dus bij die tolwegen iedere keer... Uh, moet je weer, uh... ja, dat is jezelf. Je ja. kan ook buiten de tolwegen om natuurlijk. Oh ja, Overleggen. goed. Dankjewel Frans. Graag gedaan. Goeienacht. Met een uitzending. Doeg. Doeg. Robert Nieuwhuizen. Goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ja, ik ben zelf ook chauffeur. Ik ben ook onderweg. Ja. Ik kippen in de bak, dus uh, als je het al weet. Uh, volgens mij zijn het kippen. Kan dat? Ja, ja, ja, ik heb dat in één keer goed. Ja. Ja. Maar uh, even uh, ook over die uh, kentekens. Ja. Dat is ook, vind ik ook gewoon uh, heel stom, want er zijn ook uh, verschillende Nederlandse transporteurs. Ja. Nederlandse vrachtondernemers, die hebben de auto op Polsk kenteken staan. Die hebben de Polen op rijden. maar die auto's die zijn nog nooit in Polen geweest. Ach ja, die kan, oh, die kan, maar die discussie hebben we al zo vaak gehad, Robert. Ik hebben ook gewoon van een Nederlandse transporteur. Dus ja, daar kan je blijven op dol zijn, maar dat is gewoon zo stom. En die ja. ook geen wegenbelasting te betalen, dus die maakt ook alles kapot. Ja, en dat had, heeft ook weer te maken dat je dan niet aan bepaalde regels hoeft te voldoen... en geen examens en geen toestanden en... Ja, ja daar hangt ik gewoon het hele verhaal af af, Want ja. er kunnen alles wat van die slotjes betalen daar zijn. Ja, ik weet het. Ja, en dat is heel frustrerend als je in Nederland uh, vrachtwagenchauffeur bent en uh, heel braaf alle, alle examens en testen en toestanden en uh, herinstructies ja, uh, en uh, weet ik veel wat aan het... Uh, ja, nee, ik weet het Dus ja, maar ja. Oh goed, lekker blijven rijden, zolang het goed gaat. Ja. En, uh, we zullen het allemaal wel meemaken. Oh, dat klinkt goed. De, de, doe voorzichtig hè, met die kippen. Ja, jawel, jawel, jawel. Okay. Ik ben de laatste, de laatste jaar al twee keer van baan moeten veranderen vanwege de recessie. Dus ja, ik ben maar blij dat ik een keer naar werk heb. Maar. maar wat deed je dan voordat je met kippen rondreed? Containers, zeecontainers. Waar reed je toen met zeecontainers rond? Ja, gewoon vanaf uh, Rotterdam en Antwerpen uh, overal toe. Overal uh, laden naar losse en lossen en we trennen de haven. naar de Haven. de week van huis. Maar toen waren de zeecontainers op? Ja, er is het gewoon. Uh, ja. Daar is helemaal heel wat minder in ieder geval in die sector, en uh, er moesten overal auto's uit. Ja. Ik heb verschillende mensen nog gebeld, maar ik kon ergens aan de bak komen en uh, nu zit ik hier uh, uit het bedrijf naar Nederland op een auto en dan uh, 12 uur rijden en dan 12 uur thuis, dus dat is ideaal, iedere dag thuis. oh kijk, dat klinkt goed. En wat deed je dan voor de zeecontainers? Nee, ik heb, daar ben ik in begonnen, zeg maar. ah oh, oké, okay. van de zeecontainers naar de kippen. Ja, ik krijg nog maar twee jaar, dus het valt me oh. En waar ga je nu naartoe? Ik ben uit Duitsland gestuurd, heb het nog geladen en ik ga weer terug naar Zeeland, naar de goede kant van het land. Ah, de goede kant van het land. En wat is kippen in het Duits? Weet ik het, Kippetjes. Gewoon, dat je het niet, gebraden. Gebraden, <laughs> gebraden kip. is in het Duits gebraden kip. Hmm. Ja, okay. ik weet het, ik praat gewoon altijd maar eens in Duitsland, en verstaan het altijd dus. Oh ja, nou, goede reis, Robert, dankjewel. 0800 1121.